Uur. Dit is Carolijn Baring met het NOS Journaal. Steeds minder Nederlanders zijn korte tijd werkloos. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er zijn 322.000 mensen die korter dan een jaar geen werk hadden. 81.000 minder dan vorig jaar rond deze tijd. Tegelijkertijd zijn er wel meer langdurig werklozen. Dat gaat in totaal om 270.000 mensen. Vooral ouderen, opgeleide en niet-westerse allochtonen zitten langer thuis. De totale werkloosheid ging per saldo wel omlaag. Rond deze tijd varen de eerste schepen van SIL 2015 van IJmuiden naar Amsterdam. Vanuit IJmuiden vertrekken zo'n 600 schepen, waaronder 44 tolships. De parade door het Noordzeekanaal wordt aangevoerd door de klipper Stad Amsterdam. Aan boord zijn zo'n 150 gasten, onder wie SEAL-beschermheer Prins Maurits. De schepen krijgen vanaf drie uur op het IJ het zogenoemde salut protocolair, bestaande uit kanonschoten en een vlaggengoed.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 Het weer vanmorgen nog op veel plaatsen bewolkt. Het kan nevelig zijn, verder hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag is de zon wat vaker te zien, maar er blijft kans op een buitje. Het wordt 21 graden, morgen nog wat warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad vooral veel vertraging op de A9, Amstelveen ook maar. Tussen Aalsmeer en Knoop het Velzen staat 16 kilometer. De vertraging is drie kwartier. Er staan veel mensen in de file die onderweg zijn naar Velzen of IJmuiden... oftewel het Noordzeekanaal om de schepen van Zeeu-Amsterdam te bekijken. Op de A4 richting Amsterdam staat bij Dorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Need to eat, them. run and to love. Just a sun.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 Een zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.